Wij zijn de van Confectie Atelier, de modinet, modinettes. Dus. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, wij doen steeds aan de mode mee. De mode is zo grillig, verandert ieder jaar. Wij volgen maar verwillig, met naald en draad en schaar. Wat ook de mode voorschijnt, de mode koning doordrijft. Wij maken het perfect en blijven opgewekt. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, de modinettes, de modinettes. Wij zijn de meisjes van Confectie Atelier, wij doen steeds aan de mode. Wij knippen en galmeren, wij volgen elke lijn. Graderen en plisseren, naar het model moet zijn. Een jurk voor alle dagen, of nu en dan te dragen. Voor warmte of voor kou. wij knieden elke vrouw. Wij zijn de meisjes van Confectie, altijd de modinet. De modinet. Wij zijn de meisjes van Confectie, altijd in de, modiner, de modiner.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 Heeft geleerd, kan heel veel geld besparen, ook als hij emigreert. In ieder land op aarde, heeft handigheid zijn waarde. Het is een kapitaal, en internationaal. Wij zijn de meisjes van confectie altijd de moderne De Modinet. Wij zijn de wijstjes van confectie altijd.